De Rotterdamse brandweer heeft vanochtend het zijn brandmeester gegeven bij de loods van afvalverwerker AVR. Daar woedde sinds donderdagochtend een zeer grote brand. Gisteren moesten enkele muren worden gesloopt om beter bij de vuurhaard te kunnen komen. De brandweer is nog de hele nacht bezig geweest met nablussen. Arriva wil vanaf 2026 een aantal treindiensten uit het hoofdrailnet overnemen van NS. De vervoerder wil op 24 stoptrein en twee intercity-trajecten gaan rijden... zegt de topman van Arriva tegen de Volkskrant. Volgens de plannen van het kabinet gaan die lijnen in een nieuwe concessie tot 2033 exclusief naar NS. Arriva is daarom naar de autoriteit Consumenten en Markt gestapt... met de vraag om vanaf 2026 stapsgewijs andere vervoerders toe te laten. Arriva wil onder meer treinen laten rijden op de trajecten Amsterdam-Hoorn, Zwolle-Utrecht en Vlissingen-Breda...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 Dit is van de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. Ja, ja, ja, we kunnen winnen. Jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, radio en internet. ZFM met nu. Toebak leeft. Ja, straks hebben we een stukje geschiedenis. Ja, zeker. Het gaat weer over vuur en wie is de jarig? Oh ja. Ja, ik weet het nog wel. Ja, deze man is jarig, maar ook deze man is jarig. Uh, deze. Dus verjaardag en onder andere ook heel veel geschiedenis. Let's make Daar staat hier met Copark, uit Nederland gedaan, stonden van uh, 1939 tot 2010. Toen zijn ze uit elkaar gegaan, ze hebben maar vier albums afgeleverd geloof ik. En dit was erop te vinden, een van die albums. Good Year for the Robots, I Hear, I hear Robots Singing. Nou dat kan tegenwoordig, ja klopt, tegenwoordig kunnen robots zingen. En dan kan je gewoon opdracht geven, maak in die trend een plaatje. En dan uh, maken ze gewoon een plaatje voor Co-Park. dus uit geloofde ja, tijd. Je ja. kent toch die meneer Klupping of zo heet hij? Alexander ja. Dat is ook zo'n type die heel veel doet met AI en zo. En ja. Voor de televisie. En die had dus een stuk gemaakt. En toen heeft hij ondertussen dat stuk uh, door AI heeft hij laten vertalen. En ondertussen is zijn mond gesynchroniseerd. En hij heeft het naar acht verschillende talen gedaan. En ik ja, ik hoe dan? Het gaat je, echt heel snel. Echt de laatste twee, drie jaar. Ik weet nog wel, bepaalde presentatoren hebben een stem dan gebruikt voor een of andere krant. Die kan je dan online laten voorlezen, weet je wel. Daar is hij echt uurlang mee bezig geweest, om alle intonaties te doen. En nu kunnen ze gewoon een AI, een opdracht geven voor te lezen. Dan hoef je hem een klein stukje tekst te geven. En dan kan hij in verschillende talen ook meteen doen, hè. Dat is gewoon echt zo gebeurd. Binnen een paar seconden is dat voor elkaar. Dat is echt bizar. En ja, dan is het nu met de vraag... Uh, kunnen wij het uh, echt van onecht onderscheiden. Ja, maar kan jij je nog verdedigen... op het moment dat jij iets niet gedaan hebt... dat het soort uh, beelden en geluidsfragmenten er zijn... Ja. dan uh, kan, kan je het nooit meer uh, uh, ont ontkrachten, zeg nee, maar. Dan moet je echt leren van uh, het, het uh, ja, te onderscheiden... en uh, gezond verstand gaan gebruiken. Dan heb ik helemaal geen tijd voor je. continue uh, alibis hebben. Ja, goed. De tijd voor de geschiedenis. Jawel. wel. kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? We kijken wat er gebeurde door de jaren heen. Grote brand op de Marnixstraat. Ja. Jazeker, dat was echt vrij heftig. Oh, heftig, uh, dat was in 1907. Acht doden waren daarbij. Uh, het waren arbeiderswoningen. Die zijn ooit gebouwd in 1872. Films van Marnix die, uh, die was de inspiratie om die hele grote lange straat te maken in, uh, in, uh, in Amsterdam. En door een omgevallen petroleumlamp... ja. Uh, yeah kwam er dus een grote brand. Pas geleden is er ook nog een grote brand geweest. Er is ook een documentaire over geweest. Dat is nog maar acht jaar geleden. En daar uh, in Souterrain was daar een, uh, een brand. En twee brandweermannen gingen naar boven... en raakte uiteindelijk uh, afgezonderd door een opvallende kast. Nou, dat was een hele gedoe. Uiteindelijk uh, zijn daar geen mensen bij om het leven gekomen... maar dat was ook wel vrij indrukwekkend. Huh. Het ging over branden in de Marnixstraat. Ja. ja, in 1913 uh, vliegt Roland Caro... Als eerste over de Middellandse Zee van Europa naar Noord-Afrika. Ik vond het wel bijzonder, want ik ken hem alleen maar als... Uh, uh, dat naam van een uh, open Frans tenniskampioenschap. Ja. Maar het is dus gewoon een hele, nou ja, bekende, niet meer zo bekend dus. Nee. Dan uh, noem vliegen het vliegenier uit ja. Frankrijk. Ja, op jonge leeftijd uh, begint hij eerst een fietsenhandel. Daar verdient hij wat centjes mee. Koopt hij zijn eerste vliegtuig in, tweede, of in uh, 1910... Hij doet mee in een vliegend circus. Uh, in Cuba en Mexico vliegt hij heel hoog. Hij is ook wel de Cloud genoemd, omdat hij 4000 nee, meter weet te vliegen. In de Eerste Wereldoorlog biedt hij zich aan, uit, aan, als, aan als vrijwillige piloot. En hij ontwikkelt een machinepistool. By the summer of 1914, though, oh. war was looming. Aviation would play a role, with Garros as a key pioneer. Mid-air rivals would exchange fire using grenades or handheld pistols. Maar succesvolle hits waren rare. Building on earlier work by the French innovator Raymond Saulnier, Garros developed the first machine gun mechanism that fired reliably through the propeller blades. Hij ontwikkelde dus een machinepistool die door de propellers heen kon schieten. Oh. En, want normaal werden de propellers eraf geschoten. <laughs> en ze hebben er ook nog wel hoekjes op gezet dat de kogels erop afkaatsten. Maar dat was ook niet zo'n succes. Dus hij heeft een systeem dat je door de En dan kon je veel beter ja, kon je veel beter richten. Hij was eigenlijk een soort... On, on, uh van de automatische wapens is hij eigenlijk een uh, ontwikkelaar geworden. Ja, eigenlijk wel. En nou, daardoor... en bedankt, Roland. Ja, Roland Coros. Uh, Namens al die gemorgen. kinderen van uh, Huppel the Puppet High en zo scholen. Nee, maar hij, hij heeft vooral heel veel vliegtuigen, Duitse vliegtuigen. En binnen twee weken had hij al drie of vier vlieg, vliegtuigen neergehaald. En er werd bijna nooit voor elkaar gekregen. Bijna okay. nooit. Ah. Want dat zeiden ze met handgranaten werd er naar elkaar toegegooid. Ja, mooi, ik vlieg weg. En, uh, dus dat, maar ja, Roland Coros En hij vloog dus uiteindelijk over de Atlantische Oceaan. En dat is niet te vergelijken met... over de, over de Middellandse zee hij. Niet te vergelijken met wat Charles Lindbergh heeft gedaan. Die vloog over de Atlantische oceaan. Ja, maar is veel groter. Veel later. Ja. Hè, dus dus uh, Het was veel meer ontwikkeld allemaal. Nog even aandenken aan hem. Lekker hè? Altijd lekker. Ah. Goed. Wat nog meer? <laughs> ja, ja, ik zei heel vroeg. Heel lang ja. geleden. Ja. In 490, voor Christus, had je de slag bij Marathon. En dat is de oorsprong geworden van de Marathon Lange Afstand Race. De eerste, die is de eerste keer gelopen door Fidipides. Wie? <laughs> Fidipides. Oké. Okay. En dat, is dus, uh, dat was een Griekse koerier naar wie lange afstandsloop dus uh, het evenement is genoemd. Hij was een, a, eigenlijk een Atheense heroud of hemerodroom tijdens de Eerste Persische Oorlog. De slag bij Marathon. Oké. Okay. Dat was de beslissende veldslag die de Eerste Persische Oorlog beëindigde. En de eerste poging van de persen om de Griekse stadstaten bij het Rijk van Persië te voegen. Dus dat je het maar even weet. Dat je het maar even weet. Ja. 1875, William Bornemie uh, uh, wordt gearresteerd voor de eerste keer. Hij is dan 16 jaar oud. Dat dus je denkt, oh lekker boeien. Billy the Kid. Billy de Kid? Ja. Die wordt gearresteerd. En Billy de Kid uh, is eigenlijk op 12 jaar. Op 12-jarige leeftijd wordt hij dus al verdacht uh, van een moord. Omdat hij namelijk een jongen heeft neergeschoten. Hij wordt nogal gepest op het schoolplein, zou je dan denken. Hij ligt dan onder... En uiteindelijk uh, pakt hij zijn pistool... en schiet hij dus die ene jongen door zijn maag die overlijdt. En vanaf dat moment is hij eigenlijk een beetje op de vlucht. Uiteindelijk komt hij in contact met verschillende mensen. Hij wordt dan een veedief. En uh, hij doet dan geen bankovervallen hoog. Maar uiteindelijk komt hij bij een of andere gang. En bij die gang uh, gaan ze overweer dus moorden plegen. En uiteindelijk heeft hij dus op zijn 21-jarige leeftijd... heeft hij al iets van 22 of 23 mensen vermoord. En dat is niet allemaal bekend. Of, uh, of dat hij echt gedaan heeft. Maar in ieder geval vier. Hij is ook een paar keer ontsnapt. En uiteindelijk wordt hij dan uh, in, uh, wat was het ook weer, uh, 1881... dan staat er ook een prijs op zijn hoofd... wordt hij uh, vermoord door Pat Garrett. En Pat Garrett is eigenlijk eerder nog een vriend van hem. En die schiet hem dood in een donkere kamer. Ja. In een ja, donkere ook, kamer. Kijk, hij was natuurlijk wel uh, een hot topic. Want hij was betrokken bij de moord op een sheriff en een deputy. Dus het komt niet aan de politie... dus gelijk gaan ze met z'n allen ook ja. echt aan. Het grappige is wel... hij kwam uiteindelijk in contact met John Tenstal, En John Tenstal was ook een beetje een filosoof... maar ook lid van een of andere gang. Die wordt vermoord en dan wordt hij best wel boos... en dan gaat hij ook weer andere leden vermoorden. Eigenlijk. Ja. Het is over en weer een schietpartij. Uh, het mag is wel dat... Brushley Bill die overlijdt in 1950... en op zijn sterfbed vraagt hij vergiffenis voor alle moorden die hij gedaan had. Want hij is Billy the Kids. En als je dan de foto's ziet van deze hele oude man... En de foto's van Billy the Kid. Er zijn er maar twee van. Officieel bekend. Lijkt oh. het wel heel erg veel op elkaar. Dus Het is wel een heel mooi verhaal dat van Billy the Kid. Het is wel heel oh, spannend. Dus misschien ja. leest hij daar nou, nou, nu niet meer. Nee, nu nee, niet meer. In 1950. Ja. Hij zei zelf dat hij Billy the Kid was. En dat hij toch uit die donkere kamer is ontsnapt. Is daar geen, is daar geen boek over geschreven. De donkere kamer. van. En die was van Damaklet. Dat een oh, ja. oh ja, ja met het zwaard ook. Hè? Ja, ja. <laughs> 1941. Op deze dag was, de aller, was het begin van de eerste gasexperimenten in Auschwitz. Oh. Dus okay. uh, ja, dat is toch ook wel iets. Uh, ja, moeten we dat gedenken of moeten we het eigenlijk gewoon nooit meer noemen? Ja. Een grote vraag. En nog even iets anders. 1990-Zwitserse kiezers keren in een uh, referendum tegen de sluiting van de kerncentrales. en het volledige verbod op de bouw van nieuwe kerncentrales. En toen denk ik, heb ik dat nou goed gelezen? Maar het schijnt dat ze in Zwitserland. zijn ze met de meerderheid voor kernenergie. Daar hebben ze met z'n allen naar gekeken. En ze zei even zo, dat is wel de nieuwe groene manier om tot energie te komen. Ja. En ik zie dat jij nog een mooie hebt. Ja, Herman Hollerith. Ja. Dat was een Amerikaanse uitvinder. En die heeft uh, zijn mechanische optelmachine heeft hij gepatenteerd op uh, 23 september 1884. En het was dus een machine die met behulp van ponskaarten mogelijk maakte om grote hoeveelheden... Gegevens geautomatiseerd te verwerken. Ja, het is een heel apart vooral van deze, deze Herman Hollerip. Hollerits. Hollerits. Hij werkte voor uh, CTR, ja. nee. en dat werd later IBM. Dus zeg maar ja, IBM, oh, computer. Ja. En hij had een opdracht in 1880, geloof ik, om de volkstelling te doen in Amerika. Dat duurt ongeveer zeven jaar om de alles te tellen. En toen ontwikkelde hij dus patronen. Die had hij gezien in weefgetouwen. Ik denk, hé, hey, die zit ook patronen in. Misschien kan ik iets met gaatjes en met papieren gaatjes. Nou, Hoe ik, kom je erop? Hè? En uiteindelijk heeft hij dus uh, een soort met dan met een papieren loopband bedacht. En toen konden ze uiteindelijk... Er werkte wel 50.000 mannen aan deze telling. Binnen zes weken... Wat normaal twee jaar was gepland... Konden ze dus... Uh, wat was het, Weet ik hoeveel miljoen mensen konden ze, konden ze tellen. En daar hebben ze ook nog 5 miljoen mee bespaard. Dus het was een heel Kijk, bijzonder verhaal. Nou, dat zijn goede uh, dingen. En dat hebben ze daar op ons kaart helemaal voort bedacht. Goed, dat nou, zover even een stukje gezien. En straks hebben wij nog veel meer. Eerst maar even hier een mafplaatje van uh, 70 Shake... Black Dress Ik weet het niet. Na na na. Na na na. na. Oh Zo zou ik uitspreken. Rapper Danielle Gouain-Piano. Ik denk dat je het uit moet spreken. Gaat een moeilijk jaar tegemoet. Dat wordt namelijk 27. Ja, dat weet je het nooit. Als je al zo succesvol bent. komt dus uit Engeland vandaan en ze heeft deze plaat. Shake! Black dress! En uh, fijne muziek hier op de zaterdagmorgen. Een beetje duister. Scherp randje dan. vind ik altijd wel, eens wel leuk. gewoon... Dat is een beetje wat anders dan anders. Goed is de zaterdagmorgen. We kijken even naar de verjaardag. Die is de jarig. Zeker, degenen die altijd met tot de verbeelding spreken zijn oude mensen. Ja, Misschien komt het dat ik zelf ook heel oud ben, daar heeft het misschien mee te maken. Maar Bill Stone zou vandaag jaren zijn geweest. Hij is al een tijdje geleden overleden, maar hij werd 108 jaar oud. In 2009 overleed hij. Hij was samen met uh, Cloud. Claudius? Claude? Cla nou, ik kan het ja. niet uitspreken. Maar nee, niet Claudius, nee. Was nee. hij de tweede. Was hij tweede, de twee veteranen die beide oorlog hebben meegemaakt? Oh. Hij heeft dus de oorlog gemaakt van de Eerste Oorlog meegemaakt. De eerste Wereldoorlog. Toen was hij nog wel in training. En toen was hij klaar met training. Toen was het net afgelopen. Jammer. Maar de Tweede Wereldoorlog heeft hij meegemaakt. Hij was getuige bij de evacuatie van Dunkerque. Dus dat is wel bijzonder. En na de oorlog dacht hij... Ja, fuck you. Nu ben ik er helemaal klaar mee. Maar, zeg maar... Uh, Florence Green. Die is 111... En die heeft ook twee wereldoorlogen meegemaakt. Dus het is wel een bijzonder, deze Bill Stone. Bill Stone? Ja. Nou, ik heb een iemand die was veel langer geleden is hier geboren. Dus de Kublai Khan. In 1215. De man is maar 79 geworden, maar hij was een Mongoolse militaire leider. En die heeft dus echt de verschillende keizerrijken in China onder zijn macht ver, verdedigd okay. en, en verenigd. Er, er zijn ook, ook Netflix-series van, hè, over de Koeblekkamp. Ja, hij klinkt heel bekend. Ja. Maar vertel niet precies waar het over gaat. Want dat is niet helemaal. Uh, maar ja, mijn ding. maar dat is gewoon een grote Aziatische strijder. Ja. Dus dat is natuurlijk wel heel. Uh, ja, er zijn natuurlijk van die avontuurlijke verhalen. Ja, mooi. Uh, kijk, uh, oh ja, Mickey Rooney zou vandaag jaar zijn geweest. Uh, ja. Mickey Rooney uh, is een uh, acteur die op vrij jonge leeftijd al bij uh, Walt Disney aan de gang ging. En Walt Disney ook inspireerde om. Uh, uh, de Mickey Mouse, de ja. muis Mickey te noemen. Ja, hij zegt, gelezen, ja. dat is het verhaal van Mickey Rooney zelf, dat hij Walt Disney in die jonge jaren tegenkwam. En toen had uh, Walt Disney net iets getekend. En toen uh, vroeg uh, Mickey, wat, wat heb je getekend? Ik heb een muis getekend. Maar ik moet toch een naam bedenken. Hoe heet jij? Ik heet Mickey. En uh, toen werd het Mickey Mouse. Zeg, Mickey Rooney, hè? Dat is een leuk ja. verhaaltje. En het was een praatjesmaker, Mickey Rooney. Ja. Hij is uiteindelijk iets van acht keer getrouwd geweest, negen 9 kinderen en 19 negen, kleinkinderen. Ook hij, stemacteur hij, geweest, hè? Stemacteur geweest, in verschillende films gespeeld. Dit is een fragmentje morning. eruit. Morning. Konden ze ook zingen, blijkbaar. Tot hoge leeftijd is hij actief geweest, in films gespeeld. Hij toerde samen met zijn vrouw door Amerika met een of andere show. En uh, hij leefde gewoon helemaal op op het podium. Ja, leuk. Een van de mooie dingen die hij gedaan heeft... Hij heeft een persimulatie gemaakt op... Uh, de, de Super Bowl daar met Janet Jackson en uh, Justin Timberlake, weet je, dat die borst half naar voren kwam. Heeft hij ook zoiets gedaan en zag je het uh, blote achterwerk van Mickey Rooney, zag je groot op het scherm ja. bij Super Bowl Dat was zijn plaatje. Goed. Ja. Wie vandaag ook graag is, Ray Charles. Oh ja. Hij uh, is ook hij was, hij was natuurlijk blind, ja. maar hij werd bekend onder de bijnaam de Genius, omdat hij, uh, omdat hij zoveel uh, gedaan is. en uh, hij is zelf heel bekend van de hit The Road Jack en uh, Georgia on my mind. Ja, is een mooie film van. Van hem? Ja, yeah, van mij. Is een mooie film met. Ik ben zijn naam even kwijt, maar goed. Oh. En uh, daar komt kom het ook nog voor dat hij uiteindelijk in het begin niet zo heel veel voor de donkere gemeenschap deed. En later kwam hij daar wel veel meer voor op. Oké. Okay. Goed, John Coltrane zou vandaag jaren zijn. Overleed in uh, 1967. Een jazz saxofonist. Een van de grootste vernieuwers in zijn stijl. En dan denk ik zelf hoe klinkt dat ook weer? Uh, John Coltrane, nou hou je vast. Hou ook niet heel lang vol dit hoor. Goed, het is wel leuk. Hij speelde samen met Disney Gillespie. En hij uh, nam de plaats van Sonny Rowling in het quintet van, James, van uh, uh, Miles Kane. Miles Kane? Uh, Miles Davids. En uh, hij is uiteindelijk op uh, 40 jaar geleden aan leverkanker overleden. Hij had toch zoveel muziek kunnen maken gewoon. Ja, ja. tragisch. Ja, ik, uh, ik ben natuurlijk net in Spanje geweest. Dus daarom ga ik hem deze ook noemen. Julio Iglesias. Oh ja. Julio Iglesias. Die, uh, die wordt vandaag 80. 80, Ja, ja. Ja, mooi. Hé? Hey. Hey. Ja, mooi dit, hè? Nou, ook, ook dit, dit is van hem. Uh, nee, ook Kier dit is... je moet moedje. Oh. Hij zou eerst voetballer worden, maar ik heb eigenlijk een uh, ongeluk. En toen moest hij uh, revalideren. Tijdens de revalidatie dacht hij best wel, ik kan ook liedjes schrijven. Misschien is dat leuk. En dat heeft hij uiteindelijk al uitgebracht. En toen vond hij heel erg groot. En dan won het uh, Songfestival... Niet het Eurovisie visie, song, visie, maar het Songfestival in Benidorm in 1968. En toen kreeg hij een platenlabel. En nou, dat, dan sindsdien uh, is hij niet van Netflix, uh, net, uh, <coughs> van, dat, uh, van Netflix verdwenen. Van Netflix verdwenen. Van Netflix verdwenen. Hij heeft het over het nummer Gwendoline. En dat heb ik nog nooit gehoord. Maar dat was in 1970. Oké. Okay. Oh, ja, Un canto a Galicia. Dat was wel een heel mooi liedje. Hun a Galicia hey. Ja, oh ja, hij heeft zoveel plaatjes dat. Da, da, da. Als je eens dat je. Oh ja. Met mucho, Vroeger had je natuurlijk maar een paar radiostations, dus moest je soms plaatjes uitzitten voordat je weer een goede muziek, uh, goede muziek tegenkwam. Ja. Dus kwam je heel vaak ook deze man weer tegen. Dat je denkt, oh ja, even uitzitten. jullie ja. in zijn regio's. En uh, natuurlijk heel bekend het duet met Diana Ross, uh, to all the girls I've loved before. Oké, okay, dit is ook van hem. Ja. Jezus, jij je je kent uh, het hele is, en... repertoire uit je hoofd, van. Nee, nee hoor. <laughs> maar goed. Het is, het is uiteindelijk is dit. Uh, wet is daar uh, de hand uh, met Willy Nelson is dat een uh, groot succes geworden. Dus, uh, maar zijn vader was gynaecoloog, dat vind ik ook bij bijzonder. Oké. Okay. Die was gekidnapt door de Baskische afscheidingsbeweging, Ita. Oh, oké. Okay. Nou, Kijk, er is nog wel een verhaal te vertellen. Wel, ja, ik ga er nog heel erg Er is op lezen. nog wel een verhaal te vertellen. Goed, ze speelde ooit dit. Ja, wat is dit dan? Dit is Sissi. Romy oh. Schneider zou jarig zijn. Overleed in 1982, was dan nu heel erg oud? Het grappige is, Sissy uh, was nog heel erg jong. En zij is natuurlijk de dochter van uh, Magda Schneider. En over Magda Schneider is er een hoop te, te lezen gewoon. Want Magda Schneider woonde vlak bij Hitler. Oh. Een van de buitenverblijven. En ze kwam vaak op bezoek bij Adolf Hitler. Ze was eigenlijk wel een van uh, zijn favoriete actrices. In een actrice. circle. In een circle, eigenlijk Er is ook heel veel beelden van om te vinden eigenlijk. Maar Romy Schneider koos haar eigen weg, maakte films... Uiteindelijk werd ze een grote ster. Speelde ook met Ellen Delon in La, Pice, La Pice, Piscine. Oh, het zwembad. Ja. En dat is een hele broe broeierige film. Over relaties. Mm. blote lijven. En ook uh, relatie mixen en zo. Wat is, dit dit zeggen. Dat is echt mooi om te kijken. Echt zo'n jaren zeventig film. Oh ja, heerlijk. Aanraden. Is fit, dat was uh, Romy Schneider. En oh, ze dus dus. was dat ook Franstalig? Of ja, dat van was een de... heel Franstalige oh. film. Een heel bijzonder okay. film. Oké, nou een ja, film. Vandaag is het natuurlijk ook jarige uh, Bruce Springsteen. Ja, dat ook daar ook gaan van. we. Het begon allemaal met deze plaat voor uh, uh, Bruce Springsteen. Hè? Dus dat ik maar niet zo. Niet? Ah. Born to Het begint wat te komen. Ja, misschien een paar keer relaties nog een paar keer gecoverd. Maar Born to dat was de grote doorbraak voor uh, deze uh, Bruce Springsteen Ja, en uh, later heeft hij nog veel meer uh, grote hits gehad natuurlijk. En, uh, er is natuurlijk een documentaire over Bruce Springsteen te vinden. En uh, daar zie je ook dat hij wel een moeilijke jeugd heeft gehad met zijn uh, ouders. En ik geloof dat Bruce Springsteen was ook niet de man die geïnspireerd was door um, um, Like Rolling Stones van How does It Feel? Ja, dat ja, okay, is het. Daar werd hij door geïnspireerd. Toen dacht ik, oh, dat wil ik ook. En uh, uiteindelijk... is dat ook gebeurd natuurlijk. 1973 kwam zijn eerste album uit, geloof ik. Good Cat Stevens of zo, so, Like a Rolling Stones? Like stone. Nee, nee, dat is niet heel jong. Heel jong is van Like a Rolling Stones. Maar goed, oh. uiteindelijk heeft hij in december 2022 alle rechten van zijn van zijn muziek verkocht aan Sony Music... voor een half miljard. Kijk. Kijk, je hoort niet anders nou hoor, dat ze allemaal die rechten verkopen. Klopt. En dan nemen ze, verkopen ze vaak hun oude rechten. En als ze dan ze allemaal nieuwe muziek maken, dan hebben ze daar nog wel recht op. Dan ja. ze, behouden ze daar de rechten als je op. Ze hebben wel het recht nog om het te spelen en zo. Ja, dat wel. Maar als ik het nu weer ga, als ik hem ga vertolken, dan moet ik aan, die, aan, die, aan diegene die het verkocht hebt moeten betalen. Precies, en als het gedraaid wordt op de radio, dan betaal je ook aan Sony of aan andere platen, maar als mm. waar Maar aan het verkocht is goed, dat zover geschiedenis. En de verjaardag Eerst maar even een heel oud plaatje ik kwam hem tegen. Je denkt, oh, wat is hier elke ook? Schattig ook, hè? Dit. Nee, deze plaat. Niet deze plaat. De Beatles schreven het ooit in de tuin van Eric Clapton. Hier komt de zon. Maar dit is Sheryl Crow. Here comes the sun. Hier komt dus dan teruggeschreven de George Harrison in de tuin van Eric Clapton. En hij had gespijbeld van school, of zo is het verhaal. Deze George Harrison. En George Harrison raakt eigenlijk ook nog weer zijn vrouw kwijt aan Eric Clapton. Terwijl Eric Clapton zwaar onder drugs is. Nou, dat waren allemaal wilde tijden in de jaren 60. En dit was aan het einde van het, eigenlijk een beetje de Beatle-periode. En Abby Road is eigenlijk een beetje de echte officiële laatste album van de Beatles. Kijken op de voorkant en dan zie je de begrafenis van Paul McCartney. Nou, laten we niet helemaal duiken in dat soort theorietjes. Dan raken we het hele pad helemaal kwijt. Het is tijd voor de Zandvoortse berichten hier bij Toe Zandvoortse berichten? Zeker, vertel. Ja, op 4 november organiseert de Hartstichting de Elf Stranden Het <coughs> duurt nog wel eventjes, maar je moet natuurlijk wel de tijd hebben om je in te schrijven. Dus of je nou een doorgewinterde hiker bent of een rustige stapper... er is voor iedereen een uitdagende afstand... En uh, het is goed voor je hart en uh, met deze hervalling wordt er ook geld opgehaald, ingezameld voor de Hartstichting. Hij gaat dus langs allerlei stranden en uh, je kan uh, dus vanaf uh, Den Haag, et cetera, kan je dus richting Zandvoort gaan. Het eindpunt is in Zandvoort. Dus als je interesse hebt, kan je even gaan naar, naar www.elfstrandentocht.nl. Oké, okay, mooi. Iets anders is vanaf heden is het uh, vuurwerkverbod uh, op het strand. Eerder dit jaar was het al bekend dat ze uh, gingen onderzoeken om het te kunnen verbieden. Dit is veel overlast voor dieren en voor mensen. En al sinds uh, 2017 is niet toegezorgd op aangewezen plekken geen vuurwerk af te steken. Zoals verzorgingshuizen. Nou, jammer zitten ze dus achter het raam en kunnen ze genieten. Nee, dat kan niet. Dat is te gevaarlijk. Of uh, te verontrustend. Begraafplaatsen. Nou ja, goed, daar heeft niemand last van zou je denken. Maar dat is nu helemaal op zijn plek natuurlijk. Dierenopvang. Maar nu dus ook op het strand mag geen vuurwerk worden afgestoken. En uh, voor specifieke evenementen kan uitzondering worden aangevraagd bij de burgervader. Er zijn nog wel wat, uh, zijn nog lopende zaken. Mensen die wel aanvraag hebben gedaan. En uh, uh, ja, als die wel verleend hebben ge gekregen, mogen ze doorgang vinden. En uh, nou ja, anders niet. Dan nee. wordt het een stuk rustiger in Zandvoort. Met ja. allerlei feestjes op het strand wordt dat niet afgesloten met een uh, vuurwerkshow. Vuurwerk. Nou, ik moet zeggen, vannacht heb ik uh, ook om half twee of zo... En daarna nog een keer echt een enorme klap gehoord. dat ik denk, dat nou, het was geen onweer. Eh? Ook geen vuurwerk. En nee. dan vraag ik nog steeds af wat het nou is. Oh. Maar ja, er is uh, op het strand uh, nog net, nog en, net aan... Is er en, een... Sorry, in die man was niet uit het bed gevallen naast je? Nee, okay. nee die was er niet. oké okay. Nee, maar uh, we hadden op 28 september... dus dat is komende week. Dus dat is op uh, vrijdag, op, op donderdag vrijdag. Maar dan is er bij strandafvuur ons... is er een, uh, een vernieuwde regenboogborrel. Want het was eigenlijk een... Uh, een sociaal uh, gewaardeerd en terugkerend evenement. En het was iedere laatste doldag van de maand. Maar uh, tijdens het Pride Effect hebben de organisatoren besloten dat er een nieuwe frisse aanpak moet komen. In uh, nadruk niet alleen op kletsen, maar ook op een drankje en een goede muziekmix. Dus de regenboogborrel begint dus op 28 september bij ons, Paviljoen 11. En het begint dus om, uh, om half zes. Savonds en uh, iedereen is welkom. Ik denk, oh, dat is wel lekker een vrijdagmiddagborrel... ...met, uh, met een dansvloertje erbij. Ja, nou, leuk. Helemaal leuk. Ja, zeker. Nou, misschien moet ik daar ja. even afgespreken. Ik neem ben nou niet extra... van de regenboog, maar... Ja, neem al wat extra boterhammetjes mee... want een je waar weer... je... Ja. open? Ja. Weet je, denk, nou, ik heb oh, nog niks gegeten. Oh, prof, van die echt. zoete drankjes. De staat van de Burnies Beach Club is een doorn in het oog. Zeven pavioens zijn door de gemeente gewaarschuwd... ...en uh, de omgevingsdienst van Eilmond is langs geweest... ...en heeft de controle gehad... En er waren in juli al wat overtredingen. En uh, sommige vergunningen die aangevraagd waren, daar is niets mee gedaan. Bijvoorbeeld, Bernie zou uh, plat gaan en zou iets nieuws komen. Zelfs uh, uh, Bernard, Prins Bernard Jr. is erbij betrokken geweest. Die heeft het toen nog geopend in 2017. Echt een spektakel. En daarna is het allemaal een beetje verpauperd. Uh, ze mogen, mogen daar alle nieuwe dingen bouwen, doen ze niet. En het ziet er gewoon niet uit. En er zijn ook al alweer zeecontainers daar weggehaald. Dus. En meerdere standpavioens uh, zijn er door in het oog. Die zijn aangesproken. Die hebben het ook wel weer veranderd. Uh, en dat bij Bernice. Het maf is. Bernice is eigendom van het circuitpark Zandvoort. En het BV, En die zegt ook niks. Dus nou ja. Er moet wel wat gaan gebeuren. Ja. Dat, toch... Het stort bijna in elkaar. Het, ja. We hebben dus er zulke leuke feesten gehad altijd. Oké. Okay. En dan denk ik van. Waarom uh, knapt ze dat niet gewoon op? Want uh, het wordt alleen maar slechter. Ja. Dus, uh, nou ja. nou goed, Er zijn zoveel strandalvjoen en dit is net, net even niks. Goed, het is tijd voor die landenkeuze. Ja, zeker. Ja. Ik heb een uh, versie gevonden van Born to Run... van Bruce Springsteen. Dat is Want zijn die versie. Bruce, die ja? ja, nee, maar het is zijn versie. Ja, ja. Hij wordt vandaag uh, 74, ja. zeg ik goed. Zeker. En uh, ja, ik, ik wilde eigenlijk I'm on Fire, maar deze is natuurlijk ook goed. Ja, dit is helemaal het start van zijn carrière. Ja. Er zit ook nog wel wat vuurwerk in. Maar die bekend om staat, zeker met optredens. knal dit nog ja. steeds. Born to Run, 1973, staat in mijn hoofd. En hij wordt vanaf 74. Wat leuk! Slepend. We zijn al te praten, Born to Run was een van de grote platen van Bruce Springsteen. Wordt vandaag 74 en dit is uit 75. Sorry, ik was dat even twee jaar na. En uh, River is natuurlijk ook even die platen die we gewoon niet meer willen horen. De River, want dat, ja, dat is echt zo oudbollig gewoon. Maar dit was Born to Run van Bruce Springsteen. Nou, vandaag in de Telegraaf nog een stuk te lezen over India. India heeft natuurlijk ook uh, een maanlander neergezet op, het zuiden van, op de Zuidpool van de maan. En uh, daar zit mogelijk water en er schijnt er is Er ook heel veel zon. En daar hebben ze ook zonnepanelen op het dak van die maanlander geplaatst. En uh, hij viel even uit. Toen dacht ze, nou, oh, geef niet. Geef hem even een nachtje, mocht je even bijtrekken. En dan maken we weer contact. En nu kunnen ze geen contact meer met hem krijgen. En dus dan hebben ze totaal geen beeld wat daar op de maan zich afspeelt op de Zuidpool. En er schijnt ook heel veel materiaal in de, in de grond te zitten, in de maan. En dat kunnen ze ook allemaal weer gebruiken. En de maan is van niemand of eigenlijk van iedereen. Dus, uh, ja, iedereen kijkt ernaar, dus hij is van ons allemaal. Hij is van ons allemaal. En nu is het ja, afwachten of er wat gaat gebeuren. Of, ja, of ze hem tot leven kunnen wekken. En ze zijn van plan om 2030 daar toch astronauten naartoe te sturen, India. En China is ook, ook met concrete plannen bezig. Dus nou, wat gaat er gebeuren met de maan? En ik weet nog wel, Neil Armstrong en Buzz Adrin... Die zagen daar toch andere dingen op de maan. En zullen die, die, die uh, wezentjes dat hele ding uitgezet hebben? Nou, daar is het schakel. Zet maar uit. Dus we uh, kunnen ze. Nee, we wachten het af. Het is wel mooi dat uh, alle landen daar naartoe zijn. China is er geweest, India is er geweest, Amerika is er geweest. Nou, noem het allemaal maar op. Goed, wat zit jij te lezen? Ja, ik zit wel alles te lezen. Maar uh, er is een Amerikaanse vrouw geweest. Die was net getrouwd met een man. En gelijk na de kerkdienst kerk uh, in, in Omaha. Wist dat een zaak... Uh, Huh? Een uh, Amerikaanse plaats was die oma heet. Omaha? Ik dacht, dat, dat, denk dat het denk aan een brommer of zo. Yeah. Yamaha. Ja, ma, ja, maar ja. Uh, maar de heer Torres Davis die zakte gewoon gelijk na de huwelijksdienst in elkaar. Oh? En uh, terwijl hij naar buiten wandelde, en hij was gelijk overleden. Dus, dus het echt enkele minuten na haar huwelijk. Werd, uh, Johnny May Dennis werd uh, al weduwe. Maar de leeftijden staan er niet bij. Dat vind nee, ik een beetje jammer. Dat vind ik wel jammer. Ja, want ik ben wel nieuwsgierig hoe oud deze man is en hoe oud deze vrouw is. Dat is denk ik van, met hem ga ik trouwen. Ik kan elk moment. Ja, blijf je trouw, Eeuwig, schat. Ja. Bons, neer. Ja. Shit, net op tijd. Hij had net nog goed getekend. Hij had het net getekend. Ja, ik er grap over. Misschien waren het gewoon heel gezonde mensen. Die nog een hele leven konden hebben samen. Jij gaat dat naampje maar eens even koekelen. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik ben heel nieuwsgierig. Of, of die, daar een uh, fotootje bij te vinden is. ja. dat eruit ziet. Nou, ik heb straks onder andere nog wat uh, mensen die jarig zijn. En het is een heel bijzonder. Uh, Jurriaan van Andriessen, Hij kwam uit Heemstede en Haarlem. Bijzondere man. Die is al eerder overleden. Oh, Hij ziet er wel inderdaad uh, oh, maar zwaar, wel. zwaar obese. Maar ze zijn geld aan het inzamelen uh, voor Torres en de Davis family. Dat snap ik. Want, uh, ja. Twee hele grote mensen, maar volgens mij nog niet zo heel erg oud, als ik zo inschat. Nee, nee, zijn 40'ers Dat zijn veertigers, midden veertigers misschien. Ja, maar hij is echt uh, heel erg zwaar. Ik denk een tandje van 21, 41. Ja. Maar dus uh, dat is wel heel zielig. Maar ik zie dat het, uh, dit was in juni ergens, uh, zijn ze mee begonnen. Oké. Okay. Of niet? Ja. Ja, nou, afwachten hoeveel geld het voor de familie wordt opgehaald. En dan nou, ze hebben al 24.000 dollar. En okay. waren, uh, hun doel is 100.000 dollar. Oké, okay, en zijn er nog kinderen achtergebleven? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, volgens mij wel, Er het staat voor uh, Torres en de Davis family. Dus ze zullen misschien wel uh, kinderen hebben. Ja, nou, bijzonder verhaal. Ja. Dat houden we in de gaten. Oké, okay, wat hebben we? C-Mac en Have Fun. Nou, ja, dat is wel even een omschakeling, hè? Zeker, maken wat moois van. Hier bij Tupac Live doen we dat al jaren. Ik had het net al over Julian Andriessen. Hij zou vandaag eigenlijk 73 jaar oud worden. Maar helaas is hij overleden in 1990. En ja, dus zo in het zwembad, onverwachts. Hij woonde hier in de buurt van Heemstede, Haarlem. Hij is een Nederlandse kunstenaar en mu muzikant. En uh, componist, schrijver, utopist. En hij komt uit een kunstzinnige familie. Hij maakte onder andere muziek. Hij heeft bijvoorbeeld dit gemaakt... Dus is de muziek van hem. Echt een lekker achtergrondmuziekje. Dat doe ik ook in de collectie nu. gewoon meteen. Maar hij maakt ook klassiek. Maar het grappige is. Deze man heeft op een gegeven moment uh, het rapport uh, van... Nou ja, ieder geval mensen die een betere wereld maken. heeft hij genomen. En hij heeft een Aldor... Aldor... Rika Heeft hij geschreven. Zijn boek met de visie op de wereld. Hoe de wereld eigenlijk zou moeten worden. Met de nieuwste technieken. Dat schreef hij in 1988, geloof ik. Voor zijn dood schreef hij een boek. En daar stonden allemaal in hoe we met z'n allen zouden kunnen gaan leven op deze aarde. En daar stond bijvoorbeeld in de automatische auto. Er stond bijvoorbeeld ook het windmolenpark allemaal op zee. Die had hij toen allemaal al bedacht. Dus hij was echt een visionair. Hij zag dingen van tevoren. Maar hij maakte dus ook kunstwerken. Een van de kunstwerken was onder andere een gezicht. En dat was het portret van Hedwig... En als je dat portret van Hedwig op een afstand zag, dan deed je mooi. Maar als je inzoomde, zag je muziekstukken. En dat hele gezicht van Hedwig was opgesteld uit muziekstukken. Dat was er 54 muziekstukken, klassiek vooral, in ja. dat gezicht weggewerkt. Okay. Dus hij heeft toen nog een aantal van die muziekstukken heeft hij gespeeld. Dat was een hele avondvullend programma. Ja. En dat ben, daar... ben je er nog niet, denk ik. Dat zullen nee, wel een zijn. dus hij heeft meerdere avonden gespeeld. Uh, en dat ging allemaal aan de hand van het portret van Hedwig. Dus die man was zo veelzijdig, zo bizar. En hij is uiteindelijk overleden op uh, 39-jarige leeftijd in een zwembad. Wat maar hij had dus heel veel kunnen betekenen nog voor deze wereld. Hij kon zoveel, maar zwemmen kon hij niet. Nee, blijkbaar. Nee. Nou ja, ik heb, kunnen, ik heb nog een tijdje lopen zoeken van hoe is dat gebeurt. Waarschijnlijk is hij gevallen of misschien toch ook wel verdronken. Dat denk je niet Maar Ik denk ja. niet eerder dat hij gevallen is. Ondegaal. Juliaan uh, Anderson, ja, laten we nog even complot erop loslaten. Dat is Omdat hij te veel visies had voor ja. de wereld. Ja, ja, Zoiets, precies, ja. ja dat is best Moet je in de Kim smoren. Ja. Maar goed. Uh, het ja, is dus. vandaag ook uh, nog een hele speciale dag. Want je zit even te kijken, maar het is vandaag de dag van de biseksualiteit. Oh. Maar, dan denk ik, van, nou, ik zal hem even in doen, we zijn er nog feesten vandaag. Maar ondertussen zie je dan ook van, oh, het is uh, burendag vandaag. We ook hebben we het niet af gehad? Met je buren al... even biseksueel aan de gang. Ja bijvoorbeeld. ja, bijvoorbeeld. We gaan een beetje, noemen we dat, uh, uh, sleutels uitwisselen. Maar het is vandaag ook, dat moet jij ook weten, Wereld Oh, nee, dat is je keer. Weet je niet. En de dag van de leraar en de Europese dag van de paddenstoel. Oh, mijn... Oh, ja. Weet ook die... nog. Ja, begin begin maar eerst maar met de paddenstoel eens en kijken welke keuze je maakt. Welke dag ga je vieren? Ja, ja. Nou ja er is keuze genoeg. Er is altijd wel eentje die aanslaat. Ja. Want je hebt natuurlijk die herfst En dus is inderdaad dat uh, Mabon, hè, die feestdag van de Kelten. Nou ja, ik zou zeggen van... Is er echt elke dag zoveel dingen te vieren dan? Nee, maar vandaag wel. Het is natuurlijk... Vandaag is ook... Want je hebt, in Ierland heb je ook zo'n plek... En, de, de, en daar gaat dan op de herfst of zo... Dus als je ergens staat, dat je dan het licht helemaal tot achterin valt. En de, ja, de, de zon gaat, draait niet om... Maar de dag tot de winter tot de zomer... Precies even lang. Oh ja. En dat is natuurlijk dat wordt oh, allemaal gevierd worden Precies. Dus, uh, ja, maar uh, het is ook herfstnacht even evenin, staat er. En het is uh, de Subunno hier, Dat is een boeddhistische feestdag. Oh mijn god, oh, wat een ja. drukke dag. Ja, man. Ik moet het even kijken. Ik blijf eigenlijk inplannen. alleen maar hangen bij het biseksueel. Ja, oh, oké. Okay. Okay. <laughs> misschien is er iets toch in mij losgegaan. week denk ik van hé, hey, misschien is nu de dag om. Nou, misschien ook niet. Ik weet het ook niet. Nou, het wordt voor het eerst wel gevierd in de verenigde staten. Oké, okay, dat is wel weer mooi. Staten. het is ook de geboortedag uh, van de bekende biseksueel Freddie Mercury. Die vandaag... Die in deze maand. Nee, nee, nee. Nee, oké. Okay. Nou, genoeg over wat er deze dag allemaal te vieren valt. Everybody's going crazy. <middels> In a place we only got each other Het voor ons rustende klankje van Nothing But Thieves. Everybody's Going Crazy. Alweer een oud plaatje eigenlijk. En ze maken tegenwoordig alweer wat meer popachtige muziekjes. Wat voor iedereen toegankelijk is. Wat heerlijk. Ook groot, groot. groot. Geld komt naar je toe. Zeker weet. Nou goed, dat deden ze het ook al eerder al is zaterdagmorgen op tegen het einde van het radioprogramma. En ik voelde me gisteravond weer ontzettend oud. Ik zat weer de televisieprogramma's te kijken. En dan krijg je toch altijd van die uh, mensen die zeggen... Van, ja, we moeten echt wat doen over die jeugd. Die zegt echt uh, zes uur per dag op een mobiel. Ik denk, zes uur is heel lang. Even kijken op een mobiel. Hoor ik erbij? Hoor ik erbij? ja. Nee. Van, oh, je het krijgt uurtje. een ding van, oh, het gaat regenen. Kijk op mijn mobiel, hoe hard gaat het regenen? En ik denk van, ja, dat deed programma niet. Nee, ja, van die ons dingen ga je opzoeken. En ook uh, ongemakkelijkheid. Oh, ik ga maar even op mijn mobiel. Ik weet niet precies wat ik moet zeggen. Oh, op mijn mobiel. Nee, ik kom niet verder dan een uurtje, moet ik zeggen. Ja. Nee. Dat vind ik netjes. Vind ik ja, wel, en ook de mensen die dan vastzitten in een of ander, zo'n loop van filmpjes. Ja, dat heb ik af en toe. Ja, heb je dat ook? Ja, dat is, en ik heb ook nu ook, dat ik denk van, nee, uh, ik ben nu nog een paar dagen vrij geweest. Ja? En eigenlijk ben ik hier en daar wel blijven hangen. Maar ook, ook wel dat ik ondertussen duolingen doe... en mijn Spaans repeteerde. Dus dat is dan wel weer goed. Ja, dat doe je ook op je mobiel. Dus dan, ja. dan zet je hem weer goed in. Nee, goed. Ja, ik voel me dan een heel erg oud. Nee, ik zit helemaal niet in zo'n loop van echt van die eindloze filmpjes. Ik denk van, mis ik dan iets? Ik voel, dan voel ik me even van, ik mis vast iets of zoiets. Maar ik hoor mensen ook niet over heel interessante dingen praten. Ik denk, nou, zoveel dingen hebben ze dan ook weer niet gezitten kijken. Want... Maar jij zit wel veel op marktplaatsen en alles. Ja, oké, okay, maar dat doe, ik, dat doe ik niet op zo'n klein mobieltje, nee? hoor. Dat doe ik op een groot scherm. Oké. Okay. Ja, op zo'n klein dingetje ja. vurmen. Dat vind ik allemaal zo armoedig. We okay. nee, Maar ja, over uh... oud gesproken... Ja? Ja? Dus uh, in Amerika, we hebben het al eerder over gehad... was de 96-jarige rechter Pauline Newman... Niet de moeder van, denk ik. Nee? Maar uh, de, vele mensen noemden haar een heldin. En, uh, want ze was zeer gerespecteerd. Maar eigenlijk was ze nu gewoon, ze stopt het werken. Ah. Dus uh, nou, de, ze hebben dus de rechtszaak aangespannen. Want het bleek dus gewoon dat zij uh, ze weigerde met pensioen te gaan. En ze was ook niet eens met het onderzoek dat naar haar werd ingesteld. En noemde het in strijd met de grondwet. Maar ja, ondertussen was het wel zo van uh, dat zij werk deed. En er waren dan mensen en die. Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, die deden, ze deed vier keer zo lang over een uitspraak in de oh, zaak. Terwijl ze kijk. fors minder werk deed dan andere rechters. Ja. En hoeveel kreeg ze daarvoor? En ik denk, is het nou zo slecht gesteld met die oudere zorg? Met pensioenuitkeringen in Amerika. Dat je tot je 96ste moet en zal nee, en wil blijven dat, werken. Ik dat heeft niet te maken. Gewoon met, het, met mensen die gedreven zijn. En ja. schaam kunnen ze steeds goed helder nadenken over de wereld. Alleen dat gaat... Toch, ja, wel langzamer. helder. Maar, uh, langzamer. Langzamer. Laten we lekker als vrijwilliger werken dan. hè, daar. Nou, toch bij de rechtbank. Betekent. Ja. Als, uh, kan vast niet, toch vastzien, toch? betekenen. het is toch mooi als iemand toch op leeft, 96 jaar geleefd betrokken is bij de maatschappij? Ja, maar ze is wel ge geschorst. Ja, nu oh, voor, een, voor, een, voor een jaar. Oké, okay, ja, lekker. Een en, jaar. Uh, in de 97. 70 pagina's laat het special comité dus weten dat ze dus. Uh, uh, als dat nodig wordt, kan de schorsing nog met een jaar verlengd worden. Maar eigenlijk, dat staat er niet achter. Maar verwacht ze waarschijnlijk dat ze, als ze niet meer werken... Dat ze de dood bij neervalt. Ja, dat dan denk maar. ik wel. wel Want het heeft jaartoe... geen uitdaging meer in de leven. Hè? Dat nog is zo jaartoe... natuurlijk zo. Ja, het is zo goed om oudere mensen gewoon hun hersen nog te laten gebruiken. Ja. Oh man, hartstikke mooi. Nou, ja. goed, schokkend nieuws natuurlijk wat ons allemaal bezighoudt... ...zeker hier aan de waterkant van Nederland. De kans op ziekte door datastier is heel groot. Het zijn dat mensen tweeënhalve maand korter leven... Tweeënhalve maand korte Jezus zijn we daar over aan het zeuren. Weet je wel. Maar ja, als bij je echt moet leiden door. Dat bedoel ik. Dat stoflongen is dat. en zo. Ja, en, uh, ja. Dat bedoel ik. En het zijn vooral de wat jongere mensen in Enmuiden in, in, in, uh, en Wijk aan Zee, die echt aan de Bel hebben getrokken, die het allemaal op in gang hebben gezet. En dat is misschien ook wel goed als het blijft dat gewoon door Emmeren daar. Bij ja, er was steel. toch ook een onderzoek geweest in 1965, 75, Ja, dat onder, onder, onder het tapijt geschoven is. Zeker, dus dat is allemaal. Ja, echt, het is goed dat het nu uh, aan uh, kaken stelt. En er zijn gewoon zoveel mensen in de buurt. Echt, een van die vrouwen die deze rechtszaak is begonnen, die zei het ook van... ik heb zoveel mensen om me heen die kanker hebben, die, die in een buurtje wonen. En die was dan ook vijf jaar geleden daar komen wonen en, en achteraf... De, ja, heeft ze er een spijt van? Nou, eigenlijk ook weer niet. Ja, want als ja, ik weg ga, komt er iemand anders ik ga maar ondertussen. Ja. En het is zo leuk, die hele mooie, al die uh, roestige beelden daar in die tuin. Dan kan je daar langs fietsen. Zo leuk. Ja. Maar uh, het voelt, ik kom daar heel af en toe, kom ik daar wel eens. En dan rijken ik denk, het, het is zo onwerkelijk. En ook wel, denk ik, ja, zo dichtbij in een fabriek. verontrustend. denk ik. Ja. Ja, wij zitten in hier in zandvoort dan net aan de goede kant. Ja. Maar ja, als de wind slecht staat, hebben wij er ook last van. Ja, dus nou, als het je het beetje Er een kuchje opkomen. Een beetje, nou, zijn dat, <lacht> dat mensen die er wonen... echt regelmatig ook wel last hebben van allerlei hoesjes en dingetjes. Die ja. ze moeten ja, verwerken. En nou, goed, laten we hopen dat we het aanpakken. Maar waar moet het dan naartoe? En hoeveel baantjes geldt dat? En, waar moet dat heen in deze wereld? Hè? Ja, we moeten ze een grote uh, koepel overheen bouwen. Is dat dan de oplossing? Oh, een dome zo eroverheen. Een dome ja. eroverheen. Ja, oh ja. ja, ja. Dat, zou dat wat kunnen zijn? Nou, ja. ik wil zeggen, we zijn aan het einde van het radioprogramma. Ja, Dit was ja. Toe Mooi Tot weekend. Tot volgende week.